En een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS. De PvdA-achterban koos deze week voor minister Ascher. Rutte zelf is opnieuw lijstaanvoerder van de VVD. Hij feliciteerde Ascher met zijn overwinning en bedankte Samsom voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Rutte en Samsom waren de architecten van het PvdA-VVD-kabinet. Aleppo is bijna helemaal in handen, van het leger van het, van in handen van het Syrische leger. Nog maar 7% van de stad is in handen van de rebellen, zegt Rusland... dat de Syrische president Assad steunt. Volgens Moskou laat het leger mensen de stad uitvluchten als ze dat willen. Als iedereen weg is, gaat de verovering van de stad verder. De laatste twee dagen zouden 50.000 vluchtelingen Oost-Aleppo hebben verlaten.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 Het weer van naar het noordwesten op steeds meer plekken regen... en het is met een graad of 10 behoorlijk zacht. Vanavond en vannacht op veel plekken regen, maar morgen blijft het droog. Met af en toe zon wordt het dan zo'n 9 graden. Dit was het en op... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort... door werkzaamheden vertraging tussen Diemen en Naarden. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij Muiden 3.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoopt op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij en beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met Menu. Zandvoort op zaterdag. In het uh, CFM-huis is het wel heel gezellig, hoor, nu. Helemaal in de, into the cast-stemming, hè, Albert-Jan? Gezellig, hè? Helemaal. Alle lichtjes aan. Geweldig, geweldig. En Thomas is er ook. Denk dan meteen aan die oude commercial... die we vroeger uitgezonden hebben bij uh, CFM. Het is kroon, het is vis. En het, maak hem maar af. Het is het beste wat er is. Zo is het. <laughs> <laughs> Straks gaan we praten met uh, uiteraard uh, Jaap kroon en Thomas kroon... over 40 jaar kroonvis... Maar dat is niet het enige wat we in u twee gaan doen. Nee, maar dat gaan we doen na de volgende plaat. Uitvoer, gaan we uitgebreid praten met Jaap Kroon en uh, zoon Thomas Kroon. Want uh, kroonvis, zoals u wellicht weet of niet weet... maar dan weet u het nu, bestaat 40 jaar. Dat na de volgende plaat. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En er is natuurlijk richting kerst en richting oud en nieuw weer... van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... En al deze evenementen verdienen uw aandacht. Dus dat rond de klok van half vier. Dus legt u vast pen en papier klaar. Daarnaast natuurlijk heerlijke, uh, ja, onze eigen twee, top 2000 muziek. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het, ook het komende uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Ja, wie kent deze dame niet, hè? Gloria Estefan, tezamen met de Miami Sound Machine en de Bad Boys. De zaterdagmiddag uh, van van niet alleen maar Bad Boys uh, in de studio... maar ook onder meer uh, Thomas uh, Kroon. Goedemiddag, Thomas. Kom hey, goedemiddag. even gezellig bij de microfoon. Kom telefoon op, want dan hoor je ook uh, je vader... want die hadden we aan de telefoon hangen. Die hadden we hangen. Oh, wacht. Nee, weet je? Ja, zo, zo, zo werkt het. Wacht even, hoor. Ja. Even een ander knopje. Ja, Jaap, ben je er ook? Ja, ik ben er. Hey! Hey! Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Hey, ja, graag gedaan. 40 jaar kroonvis. Ja. Ja, zolang woon ik niet in Zandvoort. En Rob is nog geen 40, geloof ik. Dus, nou... <laughs> ja, hoe, hoe, uh, hoe gaat het ermee naar omstandigheden? Nou, naar omstandigheden gaat het uh, behoorlijk goed. Alleen, uh, ja, ik moet nu uh, die protheses aanpassen... En, uh, Proberen daar te kunnen lopen. Dat is nog wel even een weggetje te gaan. Maar dan, uh, ja, het gaat goed eigenlijk. Conditie is goed en uh, ja, verder is alles uh, oké. Okay. Hartstikke goed je, je stem weer te horen op de radio. En uh, 40 jaar geleden is het allemaal begonnen. 1 april 1976 ben ik in de vis begonnen, ja. Dat is een grapje. Ja. 1 april. Ja dat was een grafje, ja. Thomas, ik heb, die is... ik, heb, ik heb twee standplaatsen overgenomen van de familie Bolenaar. En uh, zo zijn we, uh, langs, of zijn we begonnen precies die dag. Ja, en uh, maar toen was het, uh, was het uh, toen al met deze moderne uh, kramen of uh, ging het toen anders? Ja. Het was, uh, als je dat zou zien, dan uh, lig je helemaal in het deuk. Het was een heel, uh, zeg maar een soort caravanetje. Met een uh, klep erin gezaagd. <laughs> en die uh, al matig uh, moest open doen, natuurlijk. Zonder koeling, helemaal niks. En uh, zo probeerden we wat te verkopen. Maar dat was toen heel normaal. Want ik ben eigenlijk een van de eerste in Nederland. die met koeling begonnen is. Later. Er was eigenlijk geen koeling. Vis werd helemaal niet gekoeld. Kijk maar uh, als je je nog de markten kan herinneren. van een jaar of 25, 30 jaar geleden zag je helemaal nog geen koeling. Tegenwoordig is dat gelukkig uh, veranderd. Er zijn heel sterke veranderingen uh, gekomen daarin. En nu is uh, alles gelukkig gekoeld, onder andere. Oké, okay, nou, maar ik, ik kan me nog herinneren toen ik in 2002 uh, in, uh, in Zandvoort ging wonen... Uh, het maakte niet uit of ik op de Noordboulevard liep of op de Zuidboulevard. Het was allemaal kroonvis. Ja, ik, uh, ik ben uh, jaren 25, 30 uh, geleden franchise... Uh, formule begonnen, ik had een uh, een franchise formule een officiële, met, ik heb een handboek, een kroonvis handboek geschreven en toen heb ik uh, wat mensen uh, wegwijs gemaakt in die, uh, in die wereld van de vissnacks zeg maar haring en vissnacks ja. en dat is heel succesvol verlopen maar nu uh, nu ik uh, al een jaar of een paar jaar eigenlijk bezig ben met mijn opvolging kan ik zo jonge jongen. Niet met franchise-nemers uh, uh, laten omgaan, zeg maar. Dat is me, lijkt me nog een beetje te vroeg. Want wij uh, moeten het is uh, topsport, hè, zo'n kart. Dus je moet al zoveel doen. Dat als je ook nog uh, dat goed wil organiseren. dat die uh, mensen genoeg voeding krijgen. in die zin van uh, informatie wat ze moeten doen en Controllers. Ja. Dat is een beetje te. Het wordt voor iemand van. Uh, ja, hij, is nu, uh, hij wordt nu 20 april 20. Een beetje te veel. Ja, maar Thomas was, ja. Thomas was al vroeg uh, be, be, betrokken bij, uh, bij, bij de Haring, hè? Ja, hij wil al acht jaar uh, eigenlijk het uh, enige wat hij wil. Hij wil de school en alles wil, helemaal niet. Hij kan heel goed leren. Maar hij uh, wil alleen maar in die vis. Want ik heb gezegd, je kan beter wel eens wat anders doen. Maar hij... Uh, ja, hij heeft het helemaal in zijn hoofd. En hij wil het graag doen. En hij doet het, uh, zeg maar, uh, behoorlijk goed. Nog niet perfect, maar behoorlijk goed. <lacht> nou, Thomas? Nou, nou Thomas, hey. je het Compliment. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Ik. Maar, nee, geweldig. Maar hij was, hij was uh, in het begin uh, een beetje te klein om uh, achter de balie te staan, hè? Ja. Uh, <lacht> ja hij is uh, de laatste jaren gelukkig gegroeid. Maar hij is een tijd dat hij een beetje. Uh, Waaronder Maatse tong was. <laughs> ja, heel goed. Is <laughs> nou, Zo praat de zoveel. Ja, ja zo, zo, zo, zo gaan ze een beetje ja, doen, is, zou die zeggen. Klopt, ja. maar je bent er gelukkig wel wat gegroeid. Want hij mocht eerst achter de achterkant van de kraam doen, hè? Nee, nee, dat kon nog niet. We ja, uh, zagen ze die staan. Nee. Of ik buik buikspreker was. <laughs> Wil je het even op Nee, nou. nee, nee, ik ben het wel gewend. <laughs> kijk er niet meer op of om van. Nee. nee. Hij, hij, hij, hij doet uh, heel veel dingen goed, maar ja, uh, wie, wie, nobody is perfect, dus uh, hij ook niet. Nee. Nee. Hij, hij, hij knikt instemmend op dit moment. Maar uh, 40 jaar... Uh, kijk, ik, ik, ik, ik probeer nog een paar jaar te blijven leven. Om hem uh, nog een beetje te begeleiden, weet je wel. Om hem uh, nog even naar de top te brengen, zeg maar. Ja. Maar uh, ik, ik bepaalde, heb uh, bepaalde supercapaciteiten en andere dingen. Ja, dat is dan helemaal zo. Dat is wat minder. Maar uh, goed, het komt vanzelf. Uh, het is ook de leeftijd, hè? Ja, dat, uh, dat is het zeker. Het is nog een, uh, het is een, nog een, een te jonge haring, hè? Ja, ja. <laughs> ja het, is, het is eigenlijk, uh, ja... Ondermaatse haring, wou je zeggen? Nee, de groentje, jonge haring. Oké, okay, heel bedankt. bedankt voor deze les. Uh, maar even, even terug naar 40 jaar, was het haring? En als ik, nu aan een kraam, als ik nu bij je aan de kraam kom. Ik bedoel, er is bijna. De, de, de, de scala aan mogelijkheden is, uh, is niet op de vingers van twee uh, handen te tellen. Nee, we hebben nu ongeveer 80 producten. Uh, we hebben, ik heb. Kroonvis hebben helpen. Fish te ontwikkelen met. Uh, Willem Rog aan Deventer. Die man is helaas op jonge leeftijd overleden. Maar. Die maakte, ik, ik experimenteerde met visvriet, visnukkens, visburgers. Want eigenlijk, we zagen in de vleesindustrie dat die eigenlijk uh, nog eens een keer 40 jaar verder is als wij. Dus uh, ja, waarvoor zouden we niet een, uh, een lekkere visburg kunnen verkopen in plaats van een hamburger? Ja. Ja, dat, uh, dat is het idee erachter. En uh, daar hebben we ons in gespecialiseerd. En. Uh, gebakken krapvlees, gebakken surimi, garnalen, uh, scampies, garnalen en dat soort uh, uh, scampies zijn garnalen maar dat soort ja. dingen allemaal. Sausen ja, erbij, salaris en uh, ik zeg je kan bij ons eigenlijk grazen om je maaltijd uit te zoeken, weet je dat je. Ja. Ik wil een beetje uh, kibbeling met een beetje uh, regular of uh, knoflooksaus en een aardappelsalade met een warm pistoletje. Heerlijk dat dat uh, tegenwoordig kan uh, zo op die manier, uh, Jaap. Ja. Ja, ja, dat is heel uh, Dat is eigenlijk zijn wij de grondleggers van de huidige manier. Zo wij vooral al in Zonvoort zijn we eigenlijk allemaal wel aardig goed uh, op vis te verkopen. Ja, ja en uh, dit jaar dus uh, 40 jaar. Hoe gaan jullie dat uh, verder aanpakken, 40 jaar uh, kroonvis? Nou ja, we, we, we, we, ik, door de ziekte van mij hebben we het niet heel veel al gedaan. Maar we dachten normaal december dat we wel uh, wat uh, voor de klant kunnen doen. Ten eerste uh, om uh, de schalen met 40% uh, korting rond de kerst en uh, oud nieuwe uh, te verkopen. Die hebben uh, we de laatste jaren daar niet al te veel reclame voor gemaakt. Maar we zijn er eigenlijk heel erg sterk in. Um, en dan ook nog iedere 40 stuk klant 40 euro contant uh, terug te geven. Ja, ik heb het even uitgerekend, maar jij hebt ongetwijfeld. Als ik nou 40 haring op één dag eet. Ja. dan val ik vast een keer in de prijzen. Ja. Hé, <lacht> kijk! Maar dan moet je wel 40 keer één haring nemen. Want dan gaat het wel. Ja, nee. 40 aanslagen, maar ja. Als er toevallig twee aanslagen voor is die jij niet weet. dan ben jij de 42ste. Kijk, rekenen kan je nog steeds als de beste, Jaap. Geweldig. Ja, Geweldig. Kerst de kool natuurlijk. <laughs> Goed, ja. 40% korting. zeker in deze tijd. met de kerstdagen voor de, voor de, voor de, voor de boeg. topschalen maken met hele bevestigde ingrediënten. en van echt hele hoge kwaliteit. Dus niet alleen die korting, maar die mensen zullen echt. Uh, uh, ik, ik, het wordt een onvergetelijke kerstvoort. Ja, geweldig. Uh, ik, nog even terug. Even een paar jaar geleden. Uh, een groot feest op uh, uh, de Zuidboulevard. Omdat je toen je nieuwe, nieuwe kraam uh, te ja. doop hield. Uh, hoe, ja. hoe kijk je nou te, terug vanaf de, de nieuwe kraam, zoals die er nu staat? En bijvoorbeeld over vijf jaar? Verandert daar nog veel in? Of zeg je van. Ja, ik, ja, ik denk dat je de ontwikkeling niet tegen kan houden. Deze. Uh... Dit mobiele verdienen restaurant is. Uh, wel het beste wat ik. Uh, uh, zeg maar in die vis ooit. Uh, heb laten creëren. Uh, we hebben een enorme omzetflow doorgekregen. Ik denk dit jaar ook weer. nou, ik denk. Uh, zeg maar 25% beter als het verleden jaar. Ik heb het dan over 2016. is het ongeveer 25% beter als uh, 2015. Ja. En, uh, maar ja, er zijn natuurlijk toch wel. Uh, wat nieuwe ontwikkelingen die we, die, uh, ja, die, die, dat blijft eeuwig bestaan. Hè? Dat is, uh, er komt steeds iets nieuws, want nu heb ik 80 producten. Ik denk er eigenlijk over om die producten minder te maken, maar op bijna bokken ze te verkopen, weet je wel. Ja. Dus je hebt maar 20 producten, maar dan of je in een drie sterren restaurant eet. Ik dat zie... denk ik, daar ben ik nu. Uh, ik lig in mijn bed. Maar daar dat zit ik al over, over te filosoferen. Of dat, want eigenlijk die grote kaarten, zoals je ook in restaurants ziet. Dat is het niet, hè? Je kan beter top-de-top uh, zeg maar top zijn, maar dan een vrij beperkte kaart hebben. Het zit op een gegeven moment niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit. Precies, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Nou, Thomas, Thomas zit hier druk mee te schrijven... dus die krijgt de komende vijf jaar uh, een razende uitdaging. Ja. <laughs> ja. Maar het is, ja, het, is, uh, het is goed dat je toch een vooruitziende blik hebt. Ja, ik denk dat dat de toekomst wordt. Want ik denk niet dat je het wil blazen. gaan naar 200 producten, want dan, uh, dan, nou. dan wordt het... Uh, en ik, ik ben ook een tegenstander van om bijvoorbeeld... Uh, Kaasvlees en kroketten en fricadellen en alles te kopen en dus soft ijs. Probeer nou wat je doet heel erg sterk te doen. Een goed glas bier, een goed uh, glaasje wijn, goede hoge kwaliteit. Dat is veel belangrijker dan al die verschillende producten. Een hele wijze les van uh, Jaap Kroon. Hoor je hem Thomas? Ik heb hem gehoord. Ja, ja, ja, ja. Maar niet voor de eerste keer, <laughs> Nee, nee dat, dat vermoeden we al. Hey, Jaap, uh, dankjewel even voor, uh, voor je tijd. En heel veel beterschap uh, namens iedereen. Ja, dankjewel. En uh, ja, uiteraard van harte gefeliciteerd met 40 jaar kroonvis. Een spreken. hele mooie prestatie. Uh, en uh, we spreken elkaar nog. Oké, okay, dank, dankjewel, Jaap. Doei, pa, ik zie je. Yo, doei, doei. Oei, oei. En uh, Thomas ook, uh, dankjewel je, voor uh, je dank. komst naar de studio. Geen dank.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 I never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita,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 to hold Judged. judge Het eind van het jaar, dan mogen we ze weer draaien bij CFM. Die lekkere kerstmuziek. Deze van de two brothers on the fourth floor. Your Christmas time. Ja, zo gaat het nog wel eventjes door, uh, Albert Jan. Voel je dat? Wat een herrie zeg. Ongelooflijk. Weet je waar dit de melodie van is? Uh, geen idee, vertel. Rain and Tears. Van Everybody's Child. Jeetje, dat is een hele oude. En weet je wie de liedzanger was van Everybody's Child? Nee, Demi's Roesos. Demi's Roesos, oh jee. Ja, ja. Dus we hebben eigenlijk een klein beetje Demi's uh, gedraaid ja, nu. Maar ja, maar dan in wintertime. Hè? Ja, zo is het. Hey, het is uh, half vier geweest, zullen we gaan doen? De evenementenagenda, wat een stapel weer. Ja, la laat jij de hond even uit. Ja, nou, ik, ik heb tijd voor uh, wat spelletjes, denk ik. Goed. Uh, de evenementenagenda. Allereerst vanavond live muziek bij Lal en Hardy. En dat begint allemaal om half tien. Vandaag is er live muziek bij Café Lowell Hardy... met een optreden van Boom. Het repertoire bestaat uit Funky House. Dat allemaal, Halterstraat 46, live muziek bij Lowell Hardy... vanaf half tien vanavond. Gaan we naar 14 december, half twee middags en dan hebben we het over het uh, Zandvoorts Museum... Voor de bezoekers organiseert het Zandvoortsmuseum... een gratis rondleiding in het museum. Roland van Tetterode zal deze rondleiding doen. Ronald is één van de BKR-kunstenaars... en tijdgenoot van de overige BKR-kunstenaars uit Zandvoort. Het Zandvoortsmuseum is momenteel omgevormd tot een groot depot... waarin de bezoekers zoveel mogelijk laten zien... wat er allemaal in de opslagplaatsen van het Zandvoortsmuseum... in de gemeente staat. De focus van deze tentoonstelling ligt op de zogenaamde... beeldende kunstregeling, BKR in het kort... Deze collectie bestaat uit ongeveer 150 schilderijen... door Zandvoortse schilders gemaakt. Het Zandvoort Museum ver, uh, nodigt u bij deze gane uit... om deze, uh, deze tentoonstelling te gaan bezoeken. En sowieso de rondleiding... met tijdens het cultuurhistorisch overzicht uit de depots... aanstaande 14 december om half twee. De toegang is dan gratis. En het is nogmaals, half twee. En dan de locatie natuurlijk Svaluweestraat nummertje 1... Dan ook een kerstlezing bij het Zandvoortsmuseum op 14 december... vanaf 8 uur s'avonds tot half tien s'avonds. Het Zandvoortsmuseum gaat de periode in van, van, van verzelfstandiging. In dat kader leek het de medewerkers leuk om in de feestelijke dagen... rondom de kerst iets speciaals te organiseren. En ook dat is een gratis evenement. Op woensdagavond krijgt u een lezing over de kunst... naar aanleiding van de verzelfstandiging van het Zandvoortsmuseum. Lies Lotte Jong, voormalig conservator Bonifacius Museum in Maastricht vertelt onder andere hoe het Katwijksmuseum... Uh, uh, rond uh, reeds 50 jaar bestaat als stichting. Dat allemaal op 14 december om 8 uur s'avonds... ook in het Zandvoortsmuseum aan de straat nummertje 1... de kerstlezing bij het Museum. Dan, ja, op 17 december, Tromgeroffel, de ijsbaan, Winterwonderland... tot 8 januari. Tot en met 8 januari. Vorst of geen vorst, in december wordt Zandvoort omgetoverd tot een waar winterwonderland met als hoogtepunt uiteraard... een echte ijsbaan met koek en zopie vanaf 17 december. En het de kosten bedragen 5 euro. En meer informatie kunt u natuurlijk inwinnen... via de website van het VVV Zandvoort. Ijsbaan winterwonderland vanaf 17 december... tot en met 8 januari 2017 alweer. En ook op 17 december vanaf 4 uur tot half 7 is het weer tijd voor de traditionele sprookjeswandeling... Op zaterdag 17 december wordt er uh, in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort en Zee en de regio. Zoals gezegd, van 4 uur tot kwart voor zeven zullen vele sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuwwitje met haar prins Hans en Grietje en natuurlijk ook de Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond en nog een heleboel andere figuren. Dat allemaal tijdens de sprookjeswandeling op 17 december vanaf 4 uur tot half 7. De kosten zijn 4 euro en het wordt allemaal in het centrum van Zandvoort verhouden. Om het zo maar eens te zeggen. Meer informatie nogmaals via het VVV, dan wel via Zandvoort Vierdaagse. De website www.zandvoortvierdaagse.nl. En ook vanaf 17 december tot 8 januari is er weer tijd voor het Wenspaviljoen aan Zee. Vanaf 17 december tot en met 8 januari kunt u weer al uw wensen kwijt in het Wenspaviljoen in Zandvoort-aan-Zee. Wie weet komt uw wens uit. Liefde, geluk, gezondheid en een baby, een ontmoeting met uw grootste idool... het winnen van een loterij, leren vliegen, een wereldreis maken... noem maar op, alle wensen zijn welkom. Raadhuisplein is de locatie van het Wenspaviljoen-aan-Zee 2016. Ook op 17 december vanaf 8 uur is het weer tijd voor de babbelwagen... een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort-aan-Zee... op een groot scherm, met dit keer Zandvoort door... De toverlantaarn gezien. Commentaar Ton Drommel, techniek en bewerking Bert van Beek. En dat speelt zich allemaal af in Hotel Faber, straat 15. En dat is allemaal de babbelwagen, 17 december vanaf 8 uur. Locatie Hotel Faber, straat 15. De uh, fototentoonvoorstelling voorstelling is alleen toegankelijk... met een entreebewijs a 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op deze avond van de voorstelling... Kaarten verkrijgbaar bij Marcel Meijer of via info.apenstaatjebabbelwagen.nl. Info.apenstaatjebabbelwagen.nl. En de zaal is open vanaf 7 uur. En op 18 december, die zondagmorgen om 10 uur tot half 12, is het weer tijd voor de traditionele 10.000 stappen van Zandvoort. Heerlijk uitwaaien. Startpunt zoals u gewend bent: Cafetaria de Oude Halt aan de Vondelaan, nummertje 2. Vanaf 10 uur tot half 12 op 18 december, de 10.000 stappen van Zandvoort. En dan wordt op 18 december ook weer gejazzd in Zandvoort. En dit keer met Nathalie Mes Messel. Op uh, dat is uh, vanaf half drie tot half vijf. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Nogmaals, op 18 december Jazz in Zandvoort. Ditmaal met Nathalie Messel, Messel. En dat half drie, half vijf. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. 18 december, half drie, de krocht. Dan last but not least, Classic Concerts. Het strijkorkest Divertimento. Dat allemaal op 18 december vanaf 3 uur. Entree is 5 euro. Het jeugdorkest Divertimento en Koor verzorgen het kerstconcert van de Classic Concerts. reeds op zondag 18 december in de Protestantse Kerk in Zandvoort aan Zee. En dat allemaal nog gezegd, zoals gezegd op 18 december vanaf 3 uur. Kost 5 euro. En het is natuurlijk allemaal in de kerk aan de Poststraat straat nummer 1. Classic concert, jeugd, strijkorkest, divertimenti. Di tot zover. Was dat alles, uh, Albizant? Dat was het tot <tie> Nou, genoeg te doen dus de komende dagen in Zandvoort. Daar gaan we weer met z'n allen van genieten. We krijgen gewoon zin in Zandvoort, hem. 9 minuten overal al vier, zal voor een hele goede middag. Begint al donker te worden buiten en hier is Omi. De overlichting van CFM werkte prima op op deze single van Omi en de cheerleader. Jawel, we gaan weer wat rustigere muziek draaien zo op de zaterdagmiddag. Hier is hij nog een keer, de single van Cool and the Gang en Cherries. net even alsof we live op locatie stonden op het strand, hoor je het? <lacht> de she nieuw we hoorde je bij deze zingel van Cool uh, in the Game. En inderdaad, uh, Cherries. Jawel, er gaat weer een uh, mooi uh, toneelstuk uh, aankomen. Ja, dan hebben we het over Mamma Mia, Waspoeder en Mafiozi. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december aanstaande... brengt het de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... weer een komedie als van ouds. In de kluchtige komedie Mamma Mia, Waspoeder en Mafiozi... Voeren maffia drugs en bandito's de boventoon. Kaarten zijn al vanaf 8 december verkrijgbaar bij Bruna Balken en de Grote Krocht. De zaal gaat om half acht open en om kwart over acht start de voorstelling. Vrijdag 16 en zaterdag 17 december Mamma Mia, waspoeder en mafiosi En kaarten zijn te verkrijgen bij de Bruna Balken en de Grote Krocht. Daar moet je gewoon bij zijn. Dus volgend weekend hier in Zandvoort. Jawel, we gaan weer een uh, disco klassieke draaien. Hier is Sister Sledge en we are family. Zo, dan gingen we even flink keer met deze van David Ketta. En je hoorde Play Hearts. De zaterdagmiddag van CFM. Het is acht minuten voor vier uur geworden, Albert-Jan. Ben je een beetje wakker geworden na deze plaats? Ik wel. Ja, hè? ja gelukkig wel. Was het uh, gepland? Nou, niet echt. Foutje, bedankt. Foutje, bedankt. Hebben we nog een berichtje? Ja, Mama Café. Zeg je dat wat? Mama Café? Nee. Mama Café, zeg je niks? Nee. Maar na, na dit artikel wel. Het Mama Café in Bibliotheek Zandvoort is dé ontmoetingsplek voor moeders... zeker aanstaande moeders en uiteraard ook vaders van jonge kinderen... waarbij ook baby's en peuters van harte welkom zijn. In het Mama Café wordt met elkaar gesproken over de kinderen, over opvoedvragen... en incidenteel wordt een toepasselijk thema gekozen... door een deskundige nader wordt toegelicht. Loop gezellig binnen op woensdag 14 december tussen half tien morgens en half twaalf... Vooraf aanmelden is niet nodig. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en bij te praten. Deze ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, JGZ in het kort. Nogmaals het Mama Café in Bibliotheek Zandvoort. Dat is dus woensdag 14 december tussen half tien morgens en half twaalf. U bent bij deze van harte uitgenodigd. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur met onder meer Bruna Mars.